Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen. Het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij uw barmhartigheid en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal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 waar elk zich buigt en wat verder volgt in het tweede vers van de 122 e psalm. Lezen wij nu samen het woord des Heren uit Romeinen 11, daarvan de versen 25 tot en met 36. Gods heilig en dierbaar woord zal gelezen worden uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, hoofdstuk 11, vanaf vers 25 tot het einde. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, of dat gij niet wijs zijt bij uzelfen dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En al zo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen, en zal de godloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uw wil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gij lieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu warmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen, en onaanspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heeren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weten vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. <tieden> Zoeken wij nu voor en met elkaar en in het bijzonder voor het heil van het Joodse volk, Gods heilig aangezicht. Heere, verleen het ons genadig dat u aangezicht zouden mogen zoeken met een ware verlangen en met een oprechte begeerte dat u daartoe onze harten zou willen aandrijven door die geest der genade en der gebeden, die gij, o Heer Jezus Christus, verworven hebt in de weg van uw bitter lijden en sterven. Ja, we lezen het in uw woord. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des heiligen geestes ontvangen hebbende... Heeft dit uitgestort hetgeen gij nu ziet en hoort. We mogen samenkomen tussen hemelvaart en pinksteren. En het is in een bijzonder uur dat wij rondom uw woord vergaderd zijn. Want zoals we zongen uit Psalm 122, bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem, het gaat hun wel die u beminnen. Ook al zou het ons niet wel gaan, ook al zouden wij daar niet de vruchten ook zelf van mogen ontvangen, dan is het toch waardig, dan is het gode waardig, dat wij u zouden zoeken voor die oudste broeder, in het huisgezin des Heren... dat we nou waarlijk... maar zo'n jongste broeder mochten zijn, Heren... die weet heeft van verlorenheid en verdorvenheid... van schuld en verdoemelijkheid... tot onszelf gekomen bij de zwijnentrog... van deze wereld... door ontdekkend licht... gebracht tot de kennis van God... En van ons eigen afhoererend bestaan. Getrokken met liefdekoorden. Getrokken door de werking van die geest die in alle waarheid leidt. Gebracht met smeking en geween. Tot hem die met innerlijke ontferming bewogen is. En dat van die nooit begonnen eeuwigheid lief gehad en met een eeuwige liefde en daarom trok met goedertierenheid. Ach, dan zal er geen geest in ons overblijven, wanneer we daarvan iets mogen doorleven voor het eerst, of bij vernieuwing, wanneer wij als doodschuldige zondaren, als zo'n jongste zoon mogen vallen in de armen van ontfermende, en vaderlijke liefde en het mogen uitwenen. Ik heb gezondigd, vader, tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. O, dan nog een plaats te ontvangen. In dat vaderhuis, alleen mogelijk gemaakt. Door dat bitter lijden en sterven van Emmanuel. Door zijn borgtocht van eeuwigheid. Zijn verzoenend bloed in de tijd en zijn voorbidding nu als vaders rechterhand. O, oh, dat zal toch het wonder uitmaken van allen die daarin mogen delen. Dat maakt zo klein. Dan ontvangt u de eer, maar dan komt er toch ook gunning in het hart. En als we dan in de huiselijke kring van de kerk... Zien die lege stoel... waar die oudste broeder eenmaal zat... een stoel die nu onbezet is. O, zou ons hart dan niet uitgaan tot die oudste broeder? Zou ons hart dan niet bewogen zijn... met ontferming, met een weemoed en een groot verlangen... of het u behagen mocht? Die breuk in het huisgezin des heren... ...weer te helen. En dan is het waar... ...dat er ten alle tijde... ...onder het Joodse volk... ...ook na de verwerping van Christus... ...een overblijfsel is geweest... ...naar de verkiezing van uw goddelijke genade. En dat zal er ook altijd zijn. Want er is maar één volk... ...dat de belofte heeft... ...dat de kerk daar altijd zal wezen. Dat is niet ons volk... ...maar dat is het Joodse volk. Maar... Zou u dan ook overvloedig nog willen uitgieten die geest der genade? Over het huis van Israël en over de inwoners van Jeruzalem... ...opdat ze bitter zouden rouwklagen als over een enige zoon. Waar we toch hem doorstoken hebben die in deze wereld als de zaligmaker kwam. Maar wiens bloed... Niet is als het bloed van Abel, want dat roept om wraak. Maar dat bloed van Christus, dat riep om verzoening. Opdat dat volk, als volk, maar ook de Joden elk in het bijzonder zouden mogen komen tot hem. En wiens wonden die fontein van bloed is geopend tegen de onreinheid en tegen de zonde. O, wie zal dan leven als God dat zal doen? Als gij bij vernieuwing zult terugkeren tot uw oude bondsvolk, dan wanneer het evangelie zijn loop heeft gehad onder de volkeren van deze aarde, en de grote stroom is binnengekomen uit die volkeren wereld, en als gij dan weer in genade u zult wenden tot die beminden om der vaderen wil, als dan de vijandschap mag worden verbroken als dan die broeders van de meerdere Jozef zich voor hem zullen buigen. O God, als dan die enige geborenen des vaders... en die eerstgeborenen van de volkeren Israël elkander zullen omhelzen... en zeer lieflijk voor elkander zullen zijn. Heren, mag die dag spoedig aanbreken... En zoudt u door de bange baren barensweeën heen ook van het wereld gebeuren, niet in het minst in het Midden-Oosten, uw raad willen volvoeren. Waar u het toch gezegd hebt, dat door de hand van Christus, dat welbehagen gelukkig geluk zal voortgaan. Och, wat we zien, is wolken en donkerheid, maar het geloof mag er wel eens overheen zien. Mag wel eens achter dat voorhang blikken en... Och, dan gaat het toch naar uw raad en dan zal alles uitlopen op de eer van uw grote naam. Zegen ook het werk onder het Joodse volk in Israël en daarbuiten, ook in ons eigen vaderland, in Antwerpen, op andere plaatsen. Heer, u hebt het toch gezegd, voordat u ten hemel voer, dat uw discipelen als apostelen moesten uitgaan. En dat ze zouden prediken bekering en vergeving van zonden, beginnende van Jeruzalem. Hoe velen menen dat het nu met Jeruzalem en dat het nu met het Joodse volk uit is, omdat ze geroepen hebben zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar u hebt die bloedstad niet overgeslagen. Zij kregen het eerste aanbod van genade. En die Jeruzalemse zon daar kan nog gezaligd worden. Daar moesten zij beginnen. Daar mocht het woord klinken. En op de Pinksterdag, o oh, door die lieve geest, zijn er velen doorstoken in het hart. Door de kracht van uw woord. En mocht de gemeente van het Nieuwe Testament, geplant op de kerk van het Oude Testament, daar ontstaan. In Jeruzalem. En zo zijt gij voortgegaan. Zo zult ge ook voortgaan. Zegen dan die arbeid. Mogen we daarbij denken, o God, aan het werk van de verschillende messiasbeleidende gemeenten in Israël? O wilt u ze funderen in die waarheid waarin u op het hoogst wordt verheerlijkt, de zondaar op het diepst wordt vernederd? Christus. Als de enige grond tot zaligheid wordt gelegd en uw volk op het bondigst wordt vertroost en geprikkeld tot heiligmaking in de vreze gods. Heere wil dan in dat woord hun gang en hun treden vastmaken. Zou het u willen gedenken aan de gemeente van dominee David Sadok en aan andere gemeenten ook, de stem in de woestijn? Die kleine gemeente in Jeruzalem waar toch zo'n grote werfkracht van uitgaat bijzonder. Omdat de voorganger een bewogen hart altijd heeft gehad. En nu, nu is het voor hem voorbij. Enkele dagen geleden door een verkeersongeval weggeroepen uit zijn werk... Juist waar hij bezig was in Irak, om dat evangelie van die enige naam bekend te maken onder moslims en niet-moslims. Onder Koerden uit Syrië en de bewoners van de vallei van Nineveh en zoveel anderen. O, wat zijn we verslagen daaronder, heren. Toen we die tijding hoorden, want we wisten het, dat hij voor tien dagen weer zou terugkeren met nog meer bijbels, met nog meer lectuur. En we kunnen het ook niet begrijpen dat zijn werk al is afgelopen. Heilig zijn o God uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. Naar de mens gesproken, wij zouden zeggen, te vroeg. Maar het was toch op uw tijd. Wij denken, wat had hij nog kunnen doen, dominee Anthony Simon, wat had hij nog mogen verrichten. Maar het is net als met die zendeling onder de Indianen David Brainerd, die op jonge leeftijd, nog jongere leeftijd, al werd afgelost van zijn post. Wat heeft dat dagboek van zendeling Brainerd achteraf, veel harten in brand gestoken. Zodat velen in beschaamdheid en verotmoediging zich hebben gebogen. En dat jonge mannen gingen vragen: O God, mag ik dan in uw dienst werkzaam zijn? Dat zijn er toen velen uitgestoten om in zijn plaats de fakkel verder te dragen. Mag het zo ook zijn... nu Tony Simon er niet meer is. Hij hield van Dort. Hij heeft het ons wel eens gezegd. Dort. 1618, 1619. Als jullie daarvan zijn... dan staat mijn preekstoel voor jullie open. En nu is hij niet meer. Wilt u zijn vrouw gedenken... Wilt u de kinderen sterken en troosten, maar geef ons toch ook te mogen zien op uw grote daden, waar de volgende dag evangelist Maarten Dekker mocht worden toegelaten tot de theologische school om predikant te worden. Hoe vaak heeft hij met dominee Tony Simon aan tafel gezeten in de Bijeenkomst van de reformatorische pastors in Israël. En zo gaat u toch door, ondanks alles. U hebt ook geen mensen nodig. U kunt ze inschakelen, maar ook weer uitschakelen. Opdat uw naam alleen de eer zal ontvangen. Heere gedenk dan nog. En zou het uw koninkrijk onder Jood en Heiden willen uitbreiden? Omdat we dan ook onszelf niet zouden vergeten wanneer we samengekomen zijn en in een dienst die staat in het teken van het heil van het Joodse volk. Dat we in waarheid zo'n jongste zoon mochten zijn of worden. Dat we niet eenmaal buiten zouden staan als zij zullen ingaan, zegen dan uw woord. O God, en neem ook de bedekking van ons aangezicht weg. Er ligt een deksel op het hart. En op het aangezicht van de meerderheid van het Joodse volk. Maar die bedekking ligt ook op ons hart sinds Genesis 3. En daarbij die vijandschap tegen God en Christus. Dat innerlijke verzet tegen vrije genade. Niet alleen bij de wereldling, maar juist ook bij de brave Kerkganger, o God, wat moeten wij daaraan ontdekt en daarvan verlost worden, anders hebben wij ook een hart dat Christus niet wil, maar dat roept, weg, met deze kruist hem. Dan zien wij geen gedachte of heerlijkheid in hem dat we hem zouden begeren, o God, neem dan ook de bedekking van ons weg. Ook met betrekking tot uw raad, uw heilsplan met het Joodse volk. Want ook in dat opzicht is er zoveel onwetendheid. En leven we zo ver bij de schriften vandaan, zo heel anders. Dan onze oudvaders en vele eenvoudige vromen. Ook in de achterliggende eeuw. O God wilt u het gebed verwekken. Dat het gebed herleven mag. Dat gebed. dat er was. in de tijd van de nadere reformatie. in de tijd van het revij ook. wanneer we denken aan bekeerde Joden. als Isaac da Costa en Abraham Cappadoce. En als dan deze avond ook. in het teken mag staan van. herleving, gebed voor Israël. en voor die stichting ook nog een liefde gave mag worden afgezonderd. Heren, laat het dan niet zijn zonder een verzuchting, dat u dat werk wil zegenen, maar bovenal het gebed wil geven, want dat lezen we toch ook in uw woord. Dat Paulus, al was hij dan de heidenapostel, dat hij gedurig over zijn schouder keek, wat er al te zien was onder zijn broedervolk. En dat het niet in de eerste plaats zijn kracht of menselijk geweld was. Maar die bewogenheid, dat hartzeer voor zijn broeders naar het vlees. En het gebed dat hij tot God voor Israël deed en dat nog niet afgesneden was. Het was tot hun zaligheid. Mag het ook al zo bij ons zijn. Omdat alle activisme valse leidelijkheid aan de ene kant, maar ook valse dadelijkheid aan de andere kant van ons geweerd zou worden. En dat we zo samen mochten zijn rondom uw woord, biddend, dat u over het gruis van Jeruzalem zou willen opstaan. Ook over het gruis van ons kerkelijk Jeruzalem zou willen opstaan. Ja, over het gruis van ons hart en dat van onze kinderen en jeugd. Heerige denk ons in dit avontuur, zegent u de broeders van de kerkraad. Zegen ook hem die van het comité aanwezig is samen met zijn vrouw. En wilt u bij het klimmen der jaren, wilt u hen samen tot een toevlucht zijn. Opdat uw vriendelijk aangezicht hun weg nog mocht verlichten. Denk aan die meeluisteren. Wilt u alle nood en zorg nog uitkomst schenken? Help uw dienaren op alle plaatsen van uw eerschappij. En heren, wilt u ook uw knecht nog bijstaan? Omdat hij anderen de rechten van uw mond met lust mag vertellen en vlijtig mag onderwijzen. En dat deze avond mocht staan in het teken van uw gunst. We bidden het om Jezus wil. Amen. Wij willen nu zingen uit psalm 102, daarvan de versen 8 en 9. Reeds verlangen uw knechten haar stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis, elk toont ijver voor Gods huis. En wat verder volgt uit het achtste vers, en dan ook het negende vers van de 102. e de psalm, wordt nu niet gecollecteerd, er zal straks een gave bij de uitgang worden gevraagd. En dat ten goede van het werk van de stichting, waar ik zelf ook deel van mag uitmaken, en de heer Westerbeke daarvan ook aanwezig is, de wer het werk van de stichting Herleving Gebed voor Israël. Wij zingen op Psalm 102 vers 8 en 9. Het is nog niet zo lang geleden dat ik hier heb mogen spreken... ...over de prediking van de Heer Jezus Christus in Nazareth. Hoe hij daar in de synagoge de schriften nam... ...en sprak, heden is dit woord in uw oren vervuld. Aanvankelijk was men onder de indruk... Men vond het aangenaam en stichtelijk totdat de Heer Jezus verder ging. Hij ging spreken over de tijd van Elia en Elisa toen de Heer zijn woord, zijn knechten, deed uitgaan tot die niet-Joodse weduwen. Toen werden ze met toren vervuld. Dat was hun eer na. En als gevolg daarvan werd de Heer Jezus uit de synagoge geworpen. Het woord ging naar de heidenwereld. Daarin lag iets vertroostends voor een die waarlijk heiden voor God mag worden. Maar ook iets beschamends voor het godsdienstige jodendom. Toen we na afloop napraten in de Kerkraadskamer was het een van de broeders die vroeg, maar is het dan uit met Israël? Hebt u dan geen enkele hoop meer voor het Joodse volk? En toen heb ik gezegd, broeders, dan is er misschien een misverstand ontstaan. Het lag nou niet zo in onze tekst vanavond, maar die hoop is er wel degelijk. Die hoop mag er zijn... Vanuit dat trouwverbond dat van geen wankelen weet. En die hoop is gegrond op wat in de schrift ons is geopenbaard. Wel nu, zo was de vraag, zou u daar dan ook een keer over willen spreken? En dat doe ik met alle liefde en bereidwilligheid. In het kader van, ja, je zou het nauwelijks het werk kunnen noemen van die stichting. Want die stichting is er niet zo op uit om aan de weg te gaan timmeren. Die stichting Herleving Gebed voor Israël roept op tot het gebed. Dus niet op de hoeken van de straten, maar in de binnenkamer. De nood, vooral de geestelijke nood van het oude bondsvolk aan de heren op te dragen. Viel het u ook niet op? Als we zo Romeinen 11 lezen en er komt als vanzelf in gedachten wat Paulus dan schrijft in Romeinen 10. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Is dat eigenlijk niet het belangrijkste? We zijn zulke torenbouwers maar niet door kracht nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En dat gebed dat mag neerzinken op de belofte Gods. Die lege handen mogen worden uitgestrekt naar Hem. Die zijn apostelen zond naar de bloedstad. Die gezegd heeft beginnende van Jeruzalem en die opdracht nog nooit heeft ingetrak. Opmerkelijk. Dat is ook in het beleid van Gods voorzienigheid dat we nu samen mogen zijn tussen hemelvaart en pinksteren. En ook onze jonge mensen weten wel dat er toen een vraag gesteld is in die veertig dagen. Toen hebben de discipelen aan Christus, de opgestane levensvorst, de vraag gesteld. Heren, zult gij ook in deze tijd aan Israël het koninkrijk, het koningschap weer oprichten? Discipline. Hoe durven jullie dat nu te vragen? Hoe kun je nu na alles wat er gebeurd is, na alles wat je geleerd en afgeleerd hebt, nog zo'n vleeselijke, nationalistische, ongeestelijke vraag stellen? Nee, dat heeft de Heer Jezus niet gezegd in reactie op die vraag. Heeft ze helemaal niet bestraft? Het was ook geen verkeerde vraag. Natuurlijk niet. ...had gesproken over het Koninkrijk Gods, de dingen die het Koninkrijk Gods aangingen. En als je een kruimeltje liefde in je hart mag hebben, dan heb je toch allereerst liefde voor je eigen volk... ...en voor je eigen kring. Mensen die in Nieuw-Zeeland willen beginnen en thuis geen boodschap hebben, geen liefde hebben, geen bewogenheid hebben... Die zijn niet goed bezig. Ze, ze gunden het hem bovendien dat dat koninkrijk weer zou worden opgericht aan Israël. Waarvoor zoveel beloften zijn. De Heer had die vraag zelf losgemaakt met zijn onderwijs. De Heer had in Matthäus 19 gezegd dat zij zouden zitten op twaalf tronen oordelende twaalf geslachten van Israël. Dus natuurlijk... Die vraag die was ook niet verkeerd, alleen de Heer gaat ze wel uh, lieflijk uh, corrigeren en onderwijzen en gaat zeggen: er zijn nog dingen die gebeuren moeten. Het, het woord moet de wereld ingezult, mijn getuigen zijn wanneer de heilige Geest over u zal komen, en dan onder al de volkeren mijn gekenden en mijn gekochten die zullen worden uh, ingezameld. Dat, dat moet er eerst nog gebeuren. Ja, maar de Heer zal ook met Israël weer tot zijn doel komen en dat koninkrijk oprichten aan Israël. Zijn koninkrijk, zijn heerlijk koninkrijk, waarvan de dichter zingt, uw koninkrijk komt toch, o Heer. Ai, werd de troon des Satans, regeer ons door uw geest en woord, zo wordt uw lof. Alom gehoord. En de aarde. met uw vrees vervuld. Totdat uw rijk. volmaken zult. Welnu, dat is de heerlijke verwachting. die wij vanavond ook vinden. in het woord van onze tekst. in Romeinen 11, vers 25 en 26a. Wij lezen daar Gods woord en onze tekst al dus. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijn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 En staan dan achtereenvolgens stil bij een heerlijke verwachting. Bij een vaste grond. En bij een ootmoedige aanbedding. En u begrijpt, bij deze laatste punten willen we toch ook iets verder zien in dit hoofdstuk. De verborgenheid van Israëls toekomst, een heerlijke verwachting. Dan een vaste grond. En tenslotte een ootmoedige aanbedding aan bidding. Gemeente, het is een goede zaak wanneer een prediker altijd let op het verband van de tekst. Willen we dus vanavond ook doen en vanavond iets uitvoeriger dan normaal. Die tekst die staat in het verband van Romeinen 9 tot en met 11. We zouden dat kunnen noemen het vierde stuk. We spreken over de drie stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Denk aan de catechismus En dat is volkomen bijbels. Want zo is de Romeinenbrief ook opgebouwd. Onze diepe ellende. Inkt zwart. De heerlijke verlossing in Christus. En dan het leven der dankbaarheid. We vergeten echter wel eens dat er nog een vierde stuk is... In de Romeinenbrief, in hoofdstuk 9 tot en met 11 gaat het over Gods weg met Israël. Dat is niet los verkrijgbaar, dat is helemaal vastgehecht in deze brief. Maar als we dan letten op het begin van hoofdstuk 9, dan komen wij Paulus tegen met een diepe droefheid op zijn gezicht. De apostel die je zou bijna zeggen hartklachten heeft. Want zo zegt hij het ook. Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Paulus, wat is dan je droefheid? Waarom ben je zo neergedrukt. Wel, ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees. Ik zou dus wel vervloekt willen zijn. Ana, thema, zo staat er in het Grieks. Afgesneden van de gemeenschap met Christus. Hoe kun je het zeggen, lieve apostel? Want je kunt toch niet zonder Christus? Je hebt hem zo hartelijk lief gekregen, omdat hij de eerste geweest is in je leven. Gaat Paulus hier niet te ver. Moet hij niet tot de orde worden geroepen, net zoals Samuel toen hij leed droeg over koning Sal. Nee, hij wordt niet tot de orde geroepen. Hij kan zelfs zeggen dat hij spreekt hier door Gods geest. Want ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn consciëntie, mijn medegetuigenisgevende gevende door de heilige geest. De kanttekenaar noemt dat een zeer overvloeiende liefde. Vrucht van de liefde van Christus die zichzelf ten offer gaf. En dat tot behoudenis van velen. Maar Paulus, hij kan zichzelf... In dat opzicht niet ten offer geven. En hij ziet het met ledenogen ogen aan. Hij ziet het met een gebroken hart aan. dat zoveel van zijn volksgenoten Christus verwerpen. Dat er zoveel zijn van dat volk dat naar Gods naam is genoemd. Die voor Christus de knie niet buigen. En het is een raadsel. Hij komt er niet uit. Want het is toch het verbondsvolk. Zij hebben zulke heerlijke voorrechten ontvangen. En hoe kan het nou? Nu is Christus gekomen in de volheid des tijds. Nu worden de beloften heerlijk vervuld. En het grootste deel van het volk, ja Israël als volk, komt er nu buiten te staan. En het woord gaat naar de heidenwereld toe. Zie daar de grote droefheid van Gods knecht. Hebben wij daar ook iets van. Stel je nou toch voor dat, um, dat een jongen wegloopt van huis... De oudste zoon zijn zes kinderen of zeven kinderen. En de oudste zoon die breekt met alles, met God en met zijn dienst. Hij slaat de deur achter zich dicht en hij is er niet meer. Wat een druk legt dat op het gezin. Wat een stil verdriet. Leeft er dan in het hart van die ouders. Ze spreken daar niet elke dag over. Het is toch hun kind. Maar moeder wordt grijs. En vader wordt zwijgzaam. En de kinderen voelen zich ongemakkelijk en toch eigenlijk ook bedroefd als ze kijken naar die lege stoel. Gemeente hebben we zoals naar die lege stoel gekeken. Maar zijn we toch zelf genoegzaam? Volk Israël van de oude dag heeft uitgezien naar de roeping der heidenen. Het heeft soms hartstochtelijk gebeden om de vervulling van de beloften en wij. Zien wij er nu naar uit dat de Heer zijn beloften vervult... Aan die oudste broeder hebben wij ook hartzeer. Is dit, zoals dominee Fraanje wel eens heeft uitgedrukt, is dit nu ook een artikel in ons gebed geworden. Paulus is met die vraag bij de Here terechtgekomen, en dan gaat de Here hem onderwijs geven. En dan moet u erop letten, het onderwijs in hoofdstuk 9 is weer anders dan het onderwijs in hoofdstuk 10. En, en ook weer anders dan eh, in hoofdstuk 11. Wat is nou het antwoord dat hij krijgt? Allereerst. En dat hij mag doorgeven, geïnspireerd door Gods geest in hoofdstuk 9. Wel let dan op vers 6. Nog ik zeg dit niet alsof het woord gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze alle kinderen, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend met andere woorden. De scheidslijn loopt dwars door Israël heen. Er is een verkiezend welbehagen. Er is ook een verwerping. En om dat te ondersteunen spreekt Paulus van Abraham en Isaac. Abraham had twee zoons. Ze waren niet van dezelfde moeder, maar ze hadden wel dezelfde vader, Isaac en Ismaël. En wie was nu het kind ter belofte? Isaac. Wie was het kind des vleeses? Ismaël. God maakt onderscheid waar het niet is. En dat wordt nog duidelijker als Paulus wijst op het voorbeeld van Isaac zelf. Twee jongens kreeg hij op hetzelfde moment. Jacob en Ezou, die hadden niet alleen dezelfde vader, maar ook dezelfde moeder. En toch Jacob heb ik lief gehad en Ezou heb ik gehad. Nou, dan had Ezou zeker iets ergs gedaan en dan wist de Heer dat van tevoren. Nee, nee, nee, nog voordat zij iets hadden gedaan, had God Jacob ...uitverkoren. En was hij Isaac voorbij gegaan? Was hij... Eh, ...Ezo voorbij gegaan? Dan komen er allemaal vragen bij ons op, hè? Allemaal vragen. Als je jong bent spreek je dat eerder uit... ...misschien dan wanneer je oud bent en... Eh, rechtzinnig hebt leren praten. Maar is dat dan wel eerlijk? Eh? Is dat dan wel eerlijk van God? Nou, die vraag werd ook al gesteld in de tijd van Paulus. Is er dan onrechtvaardigheid bij God? Nee, zegt de apostel. Maar wie zijt gij, o mens, dat gij tegen God zult antwoorden? Schepseltje van God met een beperkt verstand en een verdorven hart? Hoe durf je tegen God te spreken? Hoe durf je hem tegen te spreken? Heeft dan de Heer niet de macht om uit hetzelfde leem een vat te maken ter ere en een vat ter oneer? En dan is de Heer ook nog landmoedig als hij die, die vaten des torens met zoveel geduld verdraagt. Heilig zijn o God uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid. Dat, kijk en dat is nou het onderwijs dat Paulus voor zijn ziel heeft ontvangen. Hij heeft goden leren zwijgen. Onder die vrijmacht van Gods wil. Onder het soevereine van Gods raad. Hebben we ook al leren zwijgen. Maar wij praten maar. En wij praten maar door. En het is zo'n zegen als we een keer uitgepraat mogen zijn. Dat als Job. Eenmaal heb ik gesproken, ik doe het niet meer. Als we de hand op de mond mogen leggen. Als we zoals Paulus zegt in de eerste hoofdstukken van deze brief. Als de mond wordt gestopt. En we met heel de wereld verdoemelijk liggen voor God. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Maar dan het eeuwige wonder dat de Heer nou vraagt naar mensen. Die nooit naar hem gevraagd zouden hebben. En die het ook niet doen. Doordat de Heer ze opzoekt en levend maakt. Als dat niet waar was. Dan zou de hemel leeg blijven. Nu wordt de hemel vol. Met Joden. En ook met heel veel heidenen. Ja, dat zegt u dan ook aan het einde van dit hoofdstuk. Maar ziet u dat dit het eerste antwoord is op die vraag. En dan moeten we ook beginnen. Onze tekst is uit hoofdstuk 11. Maar hoofdstuk 9 moeten wij niet overslaan. Net zo min als hoofdstuk 10. Want in hoofdstuk 10, ja dan wijst Paulus op dat andere, op de verantwoordelijkheid van de mens. Die is er ook. Die is er ook. De verantwoordelijkheid van de mens. We moeten in dat opzicht ook nooit eenzijdig worden. Het is net als met een trein, jongens en meisjes. Die trein rijdt over twee rails. Als je een van die rails zou weghalen, dan ontspoort de trein. Als je beide rails naar elkaar zou willen toebuigen, dan ontspoort die trein ook. Er is de verkiezing Gods. En daar is de verantwoordelijkheid van de mens. Er is die vrije gunst die eeuwig hem bewoog, maar er is ook dat vrije aanbod van genade in Christus. Ja, dominee, dat krijg ik niet bij elkaar. Moet je ook niet proberen. Moet niet proberen. Gaat mis. Dat zijn twee lijnen, die vinden we allebei in de schrift en die lopen parallel evenwijdig aan elkaar. En dan zouden we maar het aan de heren moeten overlaten hoe dat nou samengaat. Eén ding weet ik zeker, die lijden die komen bij elkaar voor Gods troon in de eeuwige heerlijkheid waar de kerk zal zingen. En eeuwig God zal bewonderen en zal mogen zeggen door u, door u alleen om dat eeuwige welbehaag. Maar die verantwoordelijkheid die is er ook. En dan wijst Paulus daar zeer nadrukkelijk op in het tiende hoofdstuk als hij gaat spreken over de wet, de wet die ook heel nabij Israël is gebracht en, en, en niet om Israël daardoor te verjagen. En ook niet om Israël daarin een ladder te geven... om zo langs de sporten van die ladder naar boven te klimmen... in de weg van de goede werken. Maar zoals Paulus zegt, het einde van de wet is Christus. Het einddoel van de wet is Christus. Die wet is een kendron van ellende en een tuchtmeester tot Christus. Die wet wil uitdrijven tot Christus. En wat heeft Israël daarmee gedaan... Ze hebben met die wet in de hand hun eigen gerechtigheid opgericht. Ze hebben wel een ijver tot God. Maar het is zonder verstand. Wel een ijver tot God. Laten nou, we altijd voorzichtig zijn hoe we over de Joden spreken, gemeente. Als ik mijn oor zo te luisteren leg, dan vallen nogal eens woorden als eigen gerechtige fariseers. Alsof we dat zelf niet zijn. En Paulus keurt het ook niet allemaal af, hij zegt ik, ik geef hun getuigenis, ik, ik, ik beveel ze aan in dat opzicht, ze hebben, een, ze hebben een ijver tot God. Als je wel eens een Shabbat hebt meegemaakt in Israël, dan zie je dat dat helemaal niet een zwaar juk is. Zoals wij dat dan wel eens proberen voor te stellen, dat die Joden die allemaal gebogen onder het zware juk van de, van de wet en van de Sabbat. De Sabbat is bij Israël de koningin der dagen, een dag die met veel blijdschap wordt gevierd. En een ander voorbeeld, ik heb wel eens een Joodse man met zo'n hoed op en met zo'n baard, een orthodoxe eh, misschien wel een ultra-orthodoxe Jood, eh, wel eens zien rennen eh, langs de straten in Jeruzalem op de zaterdag. En toen vroeg ik aan een ander, die man die is zeker te laat voor de kerk. Die heeft zich misschien verslapen vanmorgen, dat hij nog net eh, eh, hoopte de synagoge een plekje te krijgen. Wel nee, zei die Joodse vriend. Die man is misschien een van de eersten. Ik zei: waarom loopt hij dan zo hard? En toen was het antwoord om te laten zien dat hij blij is om naar Gods huis te gaan. Hij wil niet shocken. Hij wil niet de indruk wekken dat het eigenlijk maar een moeten is. En hoe is dat dan bij ons? Hè? Hoe is dat nou bij de ons? Dus Paulus zegt, ze hebben een ijver tot God. En daarin prijs ik hen. Maar het is zonder verstand... Het is zonder dat verstand met goddelijk licht bestraald. Het is zonder de bevindelijke kennis. En daar komt het dan juist op aan. Dat is het puntje waarvan alles mee staat en valt. En, en zo is die wet hun niet tot zegen. En heeft ook het evangelie geen kracht. Het evangelie dat ook hun verkondigd is. Nooit kunnen ze zeggen dat ze het niet gehoord hebben. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. En er zijn predikers gekomen en dat geluid is uitgegaan, zelfs tot de einden der aarde, tot de Joden in de diaspora. De Heer is zeer nabij gekomen met zijn wet, maar ook zeer nabij gekomen met het Evangelie dat al wie de naam van Christus aanroept en in zijn hart gelooft, dat God hem uit de doden heeft opgewekt en hem al zo mag beleiden. Die zal zalig worden. De Heer is zeer nabij gekomen. En hij komt nog steeds nabij met zijn roepstemmen. En dan zegt hij, ja, daar is niemand van uitgesloten hoor. Maar een igelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Dat is, dat is het evangelie. Voor, voor, eerst voor de Joods en, en dan ook voor de Griek. Daar zijn die roepstemmen, daar zijn die ernstige en vriendelijke nodigingen... om te komen tot de wateren des levens, om, om, om te kopen om niet. Wat een verantwoordelijkheid. Wat een schuld. Laat dan niemand van het Joodse volk, maar ook niemand van ons zeggen... de Heer heeft mij niet bedoeld... De Heer heeft mijn dodelijke dag begeerd. Dan blijft er alleen maar schuld over. Zie daar het antwoord in hoofdstuk 10. Ja. En dan komen we bij hoofdstuk 11. Heeft dan God zijn volk verstoten. Dat zij verre met kracht Werpt Paulus die gedachten van zich af. Geen zins. God heeft zijn volk niet verstoten. De Heere is zo getrouw als sterk. En dan gaat hij spreken van Israels trouw. Allereerst in zijn eigen leven. Hij zegt, daar ben ik nou een voorbeeld van. Was ik ook niet zo'n hater? Was ik niet een vervolger van de slachtschapen van Christus? Was ik ook niet een mens die zijn eigen gerechtigheid probeerde uit te werken en brieste tegen die vrije genade. De Heer heeft me klein gekregen. Nou, dan, dan heeft God zijn volk toch niet verstoten. Anders zou het voor mij ook niet meer gekund hebben. Dus God's trouw in mijn leven. Ja. En God's trouw, hij wijst dan terug naar de tijd van het Oude Testament. God's trouw in het leven van die zevenduizend. In die vreselijke tijd van... Isabel en agap toen de kerk ondergronds ging en de profeet Elia dacht dat hij alleen was overgebleven. Misschien hebben het ook wel eens gedacht. Eenzame mus op het dak. Getal der Vromen steeds minder in het menselijk geslacht. Hij zegt, Heer, ik, ik, ik, ik ben alleen overgebleven. Ik heb gehoopt op een herleving. Toen daar op de karmel dat vuur van de hemel kwam. Maar hier zit ik nou. Eerst onder je neverboom. En tenslotte bij die berg Horeb. Heer het is allemaal voorbij. Het is allemaal afgelopen. Dan zegt de Heer nee. Dan komt hij zich openbaren. En het zuizen van de zachte stilte. En dan zegt hij er zijn er toch nog 7000. Zelfs in het noordrijk. 7 tien,maal 10 tien, 10 x 10, dat is een volgetal. Alle knie die zich niet heeft gebogen voor baal, alle mond die hem niet heeft gekust. Die heb ik mij doen overblijven, die zal ik mij doen overblijven ook. Ik ga door met mijn werk. Gods trouw in het leven van die 7000. En dan in de derde plaats dan spreekt Paulus... In die eerste tien of elf versen van, eh, van hoofdstuk 11, dan spreekt hij ook over Gods trouw in het leven van dat overblijfsel. Dat er ook nog nu, vandaag is, zegt de apostel, ook nu nog, een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Ja, ja zegt iemand, maar de meesten zijn toch gevallen. De meesten hebben toch Christus verworpen. De meesten, ja daar liggen ze nu. De meerderheid van het volk. En dan stelt Paulus de vraag. In hoofdstuk 11 vers 11. Hebben zij gestruikeld. Opdat ze vallen zouden. Met andere woorden is dat het laatste woord. Ze zijn gestruikeld. Maar is het nou om definitief te vallen. Zullen ze nooit meer worden opgeraapt. Dat zij verre. Nee, nee, daar had de Heer een ander doel mee. Een drievoudig doel. In de eerste plaats, door hun val is de zaligheid den heidenen geworden. Die stroom van het evangelie is afgestuurd op dat harde rotsblok van het Joodse hart. Maar die stroom is niet gestopt. Aan weerszijden van dat rotsblok... Heeft ze zich een weg gebaand naar de heidenwereld toe. En het is nu de dag der zaligheid voor de volkeren. Anders dan in het oude testament. Het is de heidenen ten goede gekomen. Het is ons ten goede gekomen. Er was anders nooit een Wille hier in landen eh, op de kust verschijnen. Dat in de eerste plaats. Aanbid het maar. Kerk uit het heidendom. En dan in de tweede plaats staat er achter om hen tot jaloersheid te verwekken. En jaloersheid is niet mooi. Hè? Jaloersheid is lelijk. Maar er kan ook nog een heilige jaloersheid zijn. Het eerste is een oordeel, maar het tweede is genade. Als dan het Joodse volk juist in deze weg wordt verwekt. Tot een heilige jaloersheid. En dat bedoelt Paulus hier. Tot een heilige jaloersheid. De, de Heere is als het ware als een man die weggaat bij zijn vrouw. En dan die een bruid aanneemt uit het heidendom. Opdat het volk Israël zal gaan verstaan. Wat ze kwijt is. En zal zien... Wat nu die kerk uit de volkeren mag hebben. En dat ze dan zullen zeggen. O God keer toch beter. Wij hebben u de scheidbrief gegeven. Kom toch terug bij ons. Tot jaloersheid verwekt. Dat is het doel. En dat was ook het doel van de bediening van Paulus. Want al was hij dan de grote heidenapostel. Hij hoopte dat er enigen behouden zouden mogen worden. Op deze wijze. Enigen. Hij wist het wel, het is nog niet de tijd van de aanneming van het Joodse volk. Maar toch enigen, wat word je dan blij met die enkelingen. En wat ga je dan uitzien naar de dag van meer overvloedige genade. Dus daar heb je het doel. Het tweede doel. En het derde doel, ootmoed. Ootmoed bij de heidenchristenen. Spreek maar niet zo hoog van de toren. Nee. Want kijk nou eens naar Israël. Als God dan de natuurlijke takken niet heeft gespaard... zal hij u dan wel sparen... indien ge niet blijft... bij die genade. Wees maar niet hoogmoedig. Want dan ben je net een tak... die roemt tegen de boom, tegen de wortel... En u draagt die wortel niet, maar de wortel draagt u. Het is die kerk, reeds van het Oude Testament. Die u draagt, waardoor u gedragen wordt. Ja, er zijn er wel enkele afgebroken. Enkele, zegt hij verzachtend. Enkele van die takken, die natuurlijke takken. Maar de boom staat er nog. Die olijfboom staat er nog. En de Heer heeft die boom niet omgehouden. Hij heeft niet gezegd, nu is het afgelopen met mijn, mijn oude volk. Hij heeft er geen tweede boom naast gezet. Maar hij heeft nu ook andere, hè, van, van een wilde olijfboom, heeft hij takken genomen om die in te planten in de olijfboom. Dat is de oud-testamentische gemeente, zoals de kanttekenaar het verklaart. Die olijfboom. Zing maar een toontje lager, jullie heidenchristenen in Rome. Ja, zegt iemand, God is dus machtig om ze weer in te planten. Ja, maar, maar zal dat nou ook gebeuren? Zal dat nou echt gaan gebeuren? En dan komen we bij die teksten. Dan gaat Paulus een verborgenheid bekendmaken. Een verborgenheid. Geheimen is, dan gaat hij openbaar. Want wat zegt hij dan? Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf: dat de verharding voor een deel over Israël is gekomen, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus jawel, daar is een verharding over Israël gekomen, maar het is maar voor een deel, het is niet over heel het volk. Het is over een deel en het is ook niet definitief. Er komt een einde aan. Het zal niet altijd duren. Want die verharding is gekomen totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Totdat. Maar wat is nou de volheid der heidenen? Als u let op vers 12 en op vers 15 in ditzelfde hoofdstuk dan kunt u het zien. Dat betekent niet het volle getal van de uitverkorenen uit de heidenwereld. Maar de grote stroom, de brede stroom, de volheid. Die volheid is er nu niet bij Israël. Maar Israël zal weer op sterkte komen. En dat zal zijn als de volheid, als de brede stroom van de uitverkorenen is toegebracht. Want de Heerde gaat rond... Onder de volkeren van deze aarde. En als Israël tot bekering komt. Ik zeg dat er nu even tussendoor. Dan is het niet zo. Dat er geen heiden. Dat er geen Nederlander meer tot bekering zou kunnen komen. Want dan zouden we eigenlijk niet eens durven bidden. Voor dat herstel van Israël. Dan zouden we net zijn als die jongen. En ik ken die jongen maar al te goed helaas. Die als jongetje op de zendingsdag geld moest doen in de collecte wat hij van zijn moeder had gekregen. En hij deed het niet. Ja, niet om te stelen. Hij stal natuurlijk op die manier. Maar waarom deed hij dat niet? Omdat hij gehoord had van dat podium van een dominee daar... Dat als de einden der aarde bereikt zullen zijn in het zendingswerk. Dan zal de Here Jezus wederkomen. En dat vervulde hem met grote schrik. Want hij had nog geen nieuw hart. En als je dan meedoet aan de zending. Dan werk je dus mee aan je eigen ondergang. En toen wil hij dat geld in zijn zak. Hè? Dat is erg. Hè? Laten we zien hoe liefdeloos we zijn. En liefdeloos is goddeloos. Maar het is eigenlijk andersom. Hè? Paulus zegt... In die versen 12 en 15. Indien de verwerping, dus de verwerping van Israël door God. is. de verzoening der wereld. heeft geleid tot. het wonder dat. mensen uit de volkerenwereld tot die verzoening met God in Christus gekomen zijn? Wat zal dan de aanneming, de aanneming van het Joodse volk door God, wat zal dan die aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Dan staat er nog een helrijke toekomst te wachten, een bloeitijd voor de kerk... Juist als het volk Israël tot bekering zal worden gebracht, dat zal tot grote zegen zijn van, ja, van, dat, van, van dat overblijfsel. Want daar zal niet zoveel van over zijn hoor. De Heer zegt, wat ik gepland heb, dat ruk ik uit. En wat ik gebouwd heb, daar breek ik af, zelfs dit ganse land. Oh, wat zal er nog over zijn van de kerk? Als de Heer terugkeert in genade tot zijn oude verbondsvolk. Maar dan gaat het niet als een nachtkaarsje uit. Je zou maar eens moeten lezen in eh, het boek van J. van Dam uit Kinderdijk. Komt luister toe, deel 5. En dan achteraan, daar staat het verhaal van Belia Harst. Een van de drie Joodse zusters die tot God bekeerd zijn... In het midden van de 19e eeuw. Rebecca, Lea en Belia Harst uit Oud-Alblas. Ja. En toen ze werden gedoopt was Abraham Cappadoos in de kerk. En als je dat leest, wat die Belia dan schrijft aan Dirk Verheij, man uit de gezelschapskringen van de Alblasser waard. Dat is zo zuiver als glas. En wat schrijft dan J. van Dam, die oudeling van Dam erboven? Dat als. Joden tot Christus komen, dan maken ze vaak veel groter vorderingen in korter tijd dan wanneer niet-joden tot Christus komen. Ze worden teruggeplant in hun eigen olijfboom. Tony Simon, die predikant van Bami Bar, de stem in de wildernis, in de, in de woestijn, was ook een Jood. Afkomstig uit Engeland. Een Britse Jood. En is dat nou niet opmerkelijk. Dat deze man. Ja. Dat hij zo. Bezig was. Met evangelisatiewerk. Onder mensen die naar Israël toe kwamen. En die soms vreemd licht in hun ogen hadden. Hè, Jeruzalem. en eh, Een soort Jeruzalem syndroom. Hè, van, eh, alsof het Joodse volk niet bekeerd moet worden. Dat sprak hij ze aan. Ze moeten ook bekeerd worden, er zijn maar twee wegen. Het is hemel of hel, eerlijke boodschap voor iedereen. En dat deze man nu juist voortdurend op reis ging naar Jordanië, naar Turkije... ...en iedereen daar aansprak, en ook Irak. Je zou denken, wat doet een daar? als ze hem grijpen? Dan wordt hij levend verbrand. Maar hij ging naartoe en hij sprak iedereen aan. Een legerofficier nog een paar weken geleden, een taxichauffeur... Iemand op de luchthaven. Dat is wat. Als het een ijver mag zijn nu met verstand. Wat, wat zal dat nog? Een zegen teweeg brengen voor de kerk uit, uit het heidendom, ja, ja, ja voor de wereld. De Puriteinen in het bijzonder zagen daar naar uit. Er wordt wel gesproken van de Puritan Hoop, de Puriteinse hoop. Daar zagen ze naar uit. En, en dat vonden we nou, dat, dat, dat vind je ook bij die oudvaders, bij de meeste Nederlandse oudvaders. En je vindt het helemaal terug in de kanttekeningen op de Romeinenbrief. Juist bij vers 12 en vers 15. Wanneer de Joden, zegt de kanttekenaar, met grote eh, menigten en met hopen eh, tot Christus zullen komen... Ja, dat is nou die heerlijke toekomst. Dat is die verborgenheid die Paulus hier mag openbaren. Dat het ongeloof onder Israël niet het laatste woord heeft. Dat die ontrouw van het verbondsvolk Israël zijn trouw niet teniet zal doen. Dat is wat. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Ja, Maar wordt daar niet de kerk bedoeld? O, o, of misschien de kerk uit Jood en Heiden. Nee, moet Paulus niet te gauw in de reden vallen. Hij heeft het elf keer over Israël in deze drie hoofdstukken. En alle keren is het echt het volk Israël. En dan zou dat ineens in vers 25 een andere betekenis hebben. Dan ben je bezig met de Bijbel te goochelen. Het gaat hier echt over Israël. En al zo, in die weg. Hè? In die weg van verharding, maar dan toch verbreking. En, en afsnijding weer. Maar de inplanting in die olijfboom. Inplanting door Christus. In die weg. Want het gaat niet buiten het woord om. Het gaat niet buiten Christus om. Maar in die weg. Dan, dan zal, al zo zal geheel Israël zalig worden. Alle mensen dan, die dan leven. Alle Joden hoofd voor hoofd. Ik denk niet dat Paulus dat zegt. Maar hij stelt hier tegenover elkaar. De tijd dat het maar enkelingen zijn. En dan lijkt het alsof heel Israël ongelovig is. Het hele volk. Maar dan zullen er zoveel christenen zijn, zoveel bekeerde mensen zijn, dat je, dat je bijna moet zoeken naar een onbekeerd mens. Hè? Dus ja, het zullen er zeer velen zijn. Al zo zal geheel Israël zalig worden. Ja. Wat zal God er aan zijn eer komen, lieve gemeente? Daar gaat het ook om, hè? Echt soms dat Israël, ja dat is dan een hobby en dat is bepaalde mensen die zijn daar zoveel mee bezig. Dan moet je altijd maar denken aan wat Samuel Rutherford zei. Eh, ik, ik, als ik dit zou mogen meemaken, ik zou er wel honderd jaar vooruit de hemel eh, willen blijven. Was dat ook dan een Israël fanaat? Wel nee. Maar het ging om de eer van Christus. Hij verlangde daarnaar dat Christus weer heerlijk zou zijn onder zijn broederen. Dat was de grote aandrijvingskracht bij Rutherford en bij zoveel anderen. Opdat Christus heerlijk zou zijn en God aan zijn eer zou komen. Is dat ook zo bij ons? Als God een mens bekeert, dan wordt dat ook een hele belangrijke vraag, toch? Dan is het niet alleen maar, kan ik nog in de hemel komen? en kan ik nog zalig worden? Maar, maar dan gaat toch ook de heren die eer op het hart binden. Ja, die eer die wij zo geschonden hebben. Die deugden die wij zo vertrapt hebben. Dan wordt dat juist ook onze pijn. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dus ben ik, heer, uw gramschap dubbelwaardig. herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Dan zou u God wel willen vrijspreken... Dan meneer Fraanje zei, als ik dan naar de hel moet, dan krijg ik wat ik verdiend heb. Maar dan wil ik daar in de hel gaan vertellen dat God recht is in al zijn weg en werk. Ja, begrijpt u het? Dan wil je God vrij spreken. Dan ga je God rechtvaardigen. En die nou God leert rechtvaardigen, die wordt door God gerechtvaardigd. Als een goddeloze zonder alleen om het bloed van Christus. Dat gaat, dat gaat goed, dat komt eeuwig goed door die vrije gunst en die ontfermende genade. En kijk als dan die eer van God op je hart gebonden ligt. En, en nog des te meer als je nou mag zien dat God zijn eer heeft verbonden aan de zaligheid van zijn kerk. Dan ga je toch ook verlangen naar die thuiskomst van die oudste broeder omdat de Vader weer aan zijn eer zal komen en dat de Heer in die weg het gaat waarmaken wat we zingen uit Psalm 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt en wat daar verder volgt Psalm 98 vers 2. Is er nou ook een vaste grond voor deze heerlijke verwachting? Ja, ja, ja. In vers 26b: dan mag Paulus teruggrijpen op de profetieën. Dan haalt hij iets aan uit Jezaja. 59 vers 20. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Hij zegt gelijk geschreven is. Dat zeggen de rabbijnen ook zo vaak. Kakatoof. Zoals geschreven staat. Ja Paulus zegt dit staat allemaal in het oude testament al. Hè? Dit is geen nieuwigheid. Maar dat heeft Jezaias even Evangelist van het Oude Verbond ook al gezegd. En de wijze waarop Paulus dan die tekst aanhaalt, misschien uit de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, is toch wel heel opmerkelijk. Daar staat, dan zal de verlosser komen tot Sion. Paulus zegt, dan zal die komen uit Sion. Want hij is al eh, tot Israël gekomen. En hij is al uit Israël geboren, maar nu moet hij nog in Israël geboren worden op geestelijke wijze. En waar Jezaja zegt dat hij zal komen voor degenen die zich bekeren, daar zegt Paulus, en daar heb je nou dat eenzijdige godswerk. Hij zal komen en de goddeloosheden, hij zal, geen misschientje, maar hij zal die goddeloosheden afwenden van Jacob. We moeten geen halve of hele remonstranten worden hè. Als die mensen die zeggen: dan hebben ze geroepen, zijn bloed komen over onze kinderen, dus er is niks meer voor Israël te verwachten. Ja, alsof wij dat niet hebben geroepen. Alsof, alsof Pilatus zijn handen niet in onschuld heeft uh, uh, gewassen. Maar zo gemakkelijk, daar komen wij er niet vanaf voor. Vertegenwoordiger van de heidewereld, Pilatus. Elke zondag in de twaalf artikelen komt zijn naam weer terug. Heb je dan je eigen naam wel eens horen noemen? Dus ja, dat staat vast, die profetieën, die gaat de Heere vervullen. Dus dat in de eerste plaats, dat is de grond, Gods woord, de profetieën. En dan in de tweede plaats het verbond, want dan spreekt hij over dat verbond. Dit zal uh, het verbond van mij zijn, dat ik een zonde vergeven zal. En dat verbond is een genadeverbond. Dat is geen werkverbond, dat is geen voorwaardelijk verbond. Dat is het vaste verbond. Een derde verbond er ergens tussen, waar de mens ook nog wat moet inbrengen. Nee, nee. Dat verbond is zo vast, hè. Dat Brakel sprekend over de toekomst van Israël zegt... ziet daarin aandachtig de onveranderlijkheid van het verbond Gods... met Abraham en zijn zaad opgericht. Dat God, niet tegenstaande al hun zonden en hardnekkigheid... in dezelfde zijn belofte niet breekt... En niet één van al die goede woorden tot hun gesproken op de aarde zal laten vallen. Verheerlijk God daarin en wordt daardoor gesterkt in de onveranderlijkheid van het verbond der genades en beloften. Die God zeker aan u gelovigen zal vervullen en verwacht ze in het geloof met leidzaamheid. Hoor je dat? Als er voor Israël niets meer te verwachten is, dan is er ook niet meer voor de kerk iets te verwachten. Ook niet meer voor ons hoor. Volk ook niet meer voor u. En dan de eeuwige verkiezing in vers 28, de derde grond. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwend wil. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vader wil. Isaac de Costa zegt, het is net als het, het is een muntstuk van God. op de ene kant, hè, daar staat vijanden. Op de andere kant staat beminden. Ja, maar dat kan toch zo niet blijven? Dat moet er tot een oplossing komen. Vijanden, beminden, nou dat zal ook tot een oplossing komen. Daar gaat de Heer nu voor zorgen, naar Zijn verkiezend welbehagen. In de vierde plaats de roeping Gods, vers 29. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. De Heer is geen God die mee verandert met zijn schepsel. Zoals de moderne theologie dat wil. Gelukkig niet. Hij is geen man dat hij liegen zou. Daarom is er hoop voor Israël. Zijn genadegiften zijn onberouwelijk. We lezen wel in de Bijbel dat de Heer een berouw heeft gehad van het kwade dat hij eh, Nineveh zou doen. Maar, maar we lezen nergens dat hij berouw heeft gekregen dat hij zijn volkgenade heeft bewezen... en dat hij daar nog weer op terugkomt. Dus dat is weer zo'n vaste grond. En dan in de vijfde plaats... Uh, laat ik dat maar met alle eerbied noemen... het plan. Het plan van God. Vers 30 tot en met 32. Want God heeft hen... en eigenlijk moeten we dan al bij 30 beginnen... want gelijkerwijs ook... gij lieden eer ongehoorzaam geweest zijt heidenen, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze, van de joden, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid, dat is de barmhartigheid die u betoond is, en de barmhartigheid die u nou ook aan hen betonen moet en mag. Opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Natuurlijk betekent dat geen alverzoening. Kom met alle mensen wel goed. Uiteindelijk gaat iedereen naar de hemel. Maar Paulus spreekt hier over het Joodse volk en de volkeren. En dan zegt hij... Eerst was de Heer bij het Joodse volk en, en, en niet bij de heidenen. Nou misschien Rut en nog een paar, maar verder toch niet. Nee. Die volken lagen toen onder de ban. En, en nu is de zon. nou ligt Israël onder de ban. En het evangelie breekt zich baan over heel de aarde. Ja, maar dat is niet het laatste woord. Dat is niet het laatste woord. Zak zal de ban ook worden opgeheven over het Joodse volk. En dan zal uit Jood en heiden God de eer en de heerlijkheid worden toegebracht. En ziet u hoe Paulus dan eindigt? He, niet met een conclusie. Niet in de zin van nou hebben we bijbelstudie gedaan en nou eh, denken wij dat eh, het zo gaat aflopen. Nee, nee, nee is hemels onderwijs geïnspireerd door Gods geest. En, en dan zakt hij op zijn knieën. En dan gaat hij God aanbidden dat die drie hoofdstukken die, die eindigen zo anders dan dat ze begonnen zijn. Hè. Die eindigen in het lof niet der aanbidding waar God die op de troon zit en het lam voor de toegebracht, de toegebrachte eer en de heerlijkheid. Want uit hem, ja, hij heeft eerst geroepen o diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Zegt de mens niet zomaar. Hè? Dat nemen we ook niet zomaar over. Ik heb toch zo moeten denken, gemeente, aan, aan Tony Simon. Want het was toch zo'n lieve vriend. Ik vergeet nooit dat we elkaar voor het eerst ontmoeten in Jeruzalem. We hadden een gemeenschappelijke uh, kennis. Ik kende Tony Simon nog niet... Maar Dominique Silvoud en ik waren in uh, Israël. En toen werden we uitgenodigd om voor te gaan in die gemeente van Tony Simon. Op Bijbelstudie te doen op een woensdagavond. En we hadden we nog nooit ontmoet. En hij had ons nog nooit ontmoet. En wij komen op het binnenplaatsje van dat kleine kerkje in de oude stad van Jeruzalem. En dan komt een, uh, een zwartharige, bebaarde jonge man op ons af. Met een heel spontaan. Uh, uh, gezicht en hij zegt uh, uh, zijn jullie uh, uh, are you from Dordrecht? Uh, zijn jullie uit Dord uh, van Dordrecht? Uh, ik dacht dat hij zei uit Dordrecht uh, ik zeg nee nee mijn medebroeder die komt uit uh, he is from Hendrik Ido Ambacht en I am from Veenendaal en een brede Lach kwam op zijn gezicht. Hij zegt: Dat bedoel ik niet. Mijn vraag is: zijn jullie van DORT 1618, 1619? Dat hoef ik niet meer te vertalen. Nee. Ja, ik van ganser harte, zeiden we in koor. Hij zegt: Dan is mijn preekstoel voor jullie open. Dat vergeet je nooit meer. Dat vergeet je nooit meer. Wat hebben Jeruzalem en Athene gemeen? Nou, heel weinig. Maar wat hebben nou Jeruzalem en Dordrecht gemeen? Wat is dat groot, hè? Diezelfde leer van die vrije en soevereine genade. Da dan is de preekstoel voor jullie open. Ik heb er heel wat keertjes mogen voorgaan. gaan. En de laatste tijd was Tony Simon of Dominee Simon was regelmatig in Nederland. En dan bezocht hij zelfs reformatorische scholen. En, en toen hij laatst met onze oudste dochter sprak, toen zei hij, ik, ik, ik, ik voel zo'n last. Zo'n bewogenheid voor jullie jonge mensen. Als daar nou toch eens een herleving zou mogen komen. Er zijn zoveel jonge mensen op die scholen. Oh, wat zou dat toch nog betekenen? Nou is hij niet meer. Maar de Heer gaat door. En dan moet je weer ondergebracht worden, gemeente. Maar Paulus, ja, Och, als die dan zo aan het einde komt, hè. dat hartzeer, oh wat heeft hij toch een zalf ontvangen op die wond in zijn ziel. Die wond die blijft bloeden en dat is maar goed ook. Maar toch die zalf, oh dit onderwijs, die vrij macht van Gods soevereine wil en dat evangelie dat de mens verantwoordelijk stelt... Ja, want we zijn het vanuit de schepping en Gods bemoeienissen, maar wel bijzonder nog door die evangeliepredikking. En dan tenslotte die toekomst van Israël, die verborgenheid van Israëls toekomst. Daar gaat hij het uitwonderen. Wie heeft de zin des Heeren gekend of wie is zijn raadsman geweest? Staat ook in Isaiah 40. Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergonden worden? Staat in Job 41. Wie heeft de Heer nou wat toegebracht? Kan niet, mag niet, hoeft ook niet. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Uit Hem de Schepper. Door Hem die God in zijn voorzienigheid. Tot Hem die God die alles tot voleinding brengt. Of ja, nog dieper, uit Hem. Die vaderlijke verkiezende liefde. Door hem die verzoenende arbeid van God de Zoon. En tot hem door de vernieuwende werking van de heilige geest zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Ja, zo eindigt het. En hoe eindigt het nou bij ons? Is er al een begin? Want gemeente, dat is voor ons allen zo nodig, hè? Een begin uit God. Als dat begin er niet is, dan is het niet uit hem en door hem en tot hem. Dan is het uit mij en door mij en tot mij. Ik, ik en nog een keer ik. Ik is de eerste persoon, leerden we op de lagere school. Jij is de tweede persoon. Hij is de derde persoon. Ik eet, jij eet. En of hij dan ook nog eet, nou ja... Dan heeft hij geluk, maar, maar ik eet. Dat ik, dat staat altijd voorop. Ik is de eerste persoon. Als God je gaat bekeren, dan wordt het precies andersom. Dan wordt hij de eerste persoon. Hij. En, en die ander, jij, u, die ander, die naast wordt de tweede persoon. En dan word ik de derde persoon. Hij moet wassen. Ik minder worden. Heb je nou het wezen van de bekering? Nodig voor Joden. Nodig voor heidenen. Nodig in Jeruzalem. En nodig in Westkapelle. En waar dat nou gevonden wordt... daar zal het ook zijn... hem zij de heerlijkheid... in de eeuwigheid. Amen. We eindigen met dankgebed. Here, zoudt u zo ook ons nog in uw gunst willen gedenken opdat dat dikke ik, dat weerspannige ik, dat zelfhandhavende ik, mocht worden gebroken en verbroken. Dat we gebroken werden door uw macht en verbroken mochten worden onder uw goedheid en met gingen wenen, bekeer mij, o God, en ik zal bekeerd zijn. En dat we daar gingen vragen, ook voor elkaar voor degene die ons het naast te staan, voor onze gemeente en de kring van de gemeente en van uw kerk en het vaderland en ook van onze niet kerkelijke buren, maar dan toch ook wel heel bijzonder voor die oudste broeder. Ach, en dat u dan zelf, die de oudste broeder bent, met een hoofdletter, de oudste broeder van uw kerk, dat u dat zou willen werken, Vandaag, we hebben deputaatschappen en commissies en we hebben acties vandaag voor alles. Maar hoeveel werk wordt met onvruchtbaarheid geslagen. Omdat we er zelfs zo tussen zitten. En dan lezen we toch in die gelijkenis van de verloren zonen. Als de jongste binnen is en de oudste wil niet binnenkomen. Zo ging dan de vader uit en bad hem. Dat is onder vier ogen gebeurd. En dan zult u doel treffen. Er zullen er ook velen zijn en och we ons als het ons betreft, die zich verharden. Dan gaan we verloren door eigen schuld. Maar er zullen er ook zijn die door uw genade mogen buigen. Ach mensen die niet zalig willen worden, die zullen verloren gaan. Die liggen verloren. En die gaan verloren. En wie zijn nou die mensen die eeuwig gaan zingen van uw goede tierenheid? Dat zijn ook mensen die niet zalig wilden worden. Die alles, alles eraan gedaan hebben om in de hel te komen. Werelds of goddeloos. Maar u bent ze te sterk geworden. Daarom zal ook uw naam eeuwig de eer ontvangen. En als we daar iets van mogen zien. O oh, van dat wonder. Zou het dan voor een jood niet kunnen? Als het voor ons dan nog komt, dan zeker voor hen. O, mag dat dan voer zijn voor onze overdenking en brandstof. Voor het gebed. Kom nog met dat vuur van uw geest, heren. Die geest van Pinksteren. En schenk in de komende dagen dan ook alles wat nodig is. Heb dank dat we samen mochten zijn. In dit avonduur neem het onze nog weg. En zegen het uwe. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Eh, ik wil u eh, namens het comité ook heel hartelijk dank zeggen. Eh, dan spreek ik ook namens eh, broeder Westerbeke. Eh, heel hartelijk dank zeggen voor uw en jullie komst naar deze plaats. Eh, er is heel wat. Eh, Gesproken hè, vanavond. Ik ben bijna bang. Ik had bijna gezegd: heel wat over u uitgegoten. Dat was niet de bedoeling als het zo ervaren is. We hebben geprobeerd stil te staan bij die drie hoofdstukken van Romeinen. Eigenlijk in een uur een samenvatting van eh, 16 Bijbelstudies die ik in de tijd daarover. Geschreven hebt. Die zijn ook uit preken geboren. Eerst in Krimpen aan de IJssel. En vervolgens ook in Venendaal. Gods weg met Israël. Dus als er mensen zijn die zeggen. Het was zoveel. En ik, ik weet morgen de helft niet meer. Dan, uh, dan kunt u het altijd ook nog eens teruglezen. En dan meer uitgewerkt. Nogmaals heel hartelijk dank. En ik hoop dat de vrucht van deze avond mag zijn gebed. Ja. De bed in die zin, zoals Paulus daarover heeft gesproken. Dan zingen we nog op Psalm 69 vers 14.